In a way I know didn't think that you could get so much From a picture show Man dies for real People ask, what's the deal? This ain't how it's supposed to be Don't like no aborigine. Took a trip in Power Square Pop star died his hell No fans are screaming, shouting Monsters came up flush him out Can't let's underground New identity must be found On the left hand for a while Sanity, both evening style Live your life Dressed that little bit, riding her fan. Haven't taken life. A calling card, a six inch knife, ran off really fast. Someone something about the past, Fair sex I've ever seen, as if each moment was a loss. Drops of blood, color life, you For his pride, but it seems he was really dead. Yes, he's taking the field. Ook hartelijk welkom Jelmer, die tegenover ja, goedemorgen. Zich, oh, goedemorgen, en de mede-presentatie doet. De techniek is en blijft in handen vandaag van Kort Draaien. Die heeft ook de muziek verzorgd. Ja, en Gert, um, uh, jij bedankt voor de redactie. En ik heb de redactie ja. verzorgd, dankjewel. En samen met Jelmer presenteer ik dit programma. In het eerste uur gaan we uh, onder andere spreken met uh, een ambassadeur van de Pride... Dat gesprek doet Jelma. Dan heb ik een leuk gesprek, denk ik, hoop ik... met iemand van de Vlinderstichting. Want het is vanaf vandaag... landelijke Vlinderteldag. Okay. En het derde gesprek... daar gaan we even buiten Zandvoort, maar daar hou ik wel van. Dan heeft Jelma een gesprek over... De, het gemaal in Halfweg wat weer open is. Ja. En uh, Jan gaat even vertellen wat we in het tweede uur gaan doen. Ja, in het tweede uur, dat is dan uh, ook nog steeds Goedemorgen Zandvoort. Want dan uh, zitten we om 11 uur met uh, Erik Weijers. Uh, die vertelt wat over de activiteiten op het circuit de komende weken. Want dat kan natuurlijk ook weer wat meer en met publiek. Uh, dan spreken we met Daan Strang van de Plogzakactie, Die al uh, enige tijd succesvol is. En ook komende zomer gaat hij weer een grote route afleggen langs de Nederlandse kust. En afsluitend praten we met Raymond van der Haafden, uh, de nieuwe lijsttrekker van D66 Zandvoort. Uh, en uh, net uh, luisteren we natuurlijk ook naar muziek, uh, dat wisselt dit programma af. Dat was Big Audio Dynamite met EMC uh, kwadraat. En uh, om dan meteen over te schakelen gaan we door naar onze eerste gast. En dat is uh, Damien, uh, ambassadeur van de Pride. Goedemorgen. Goedemorgen. 19 jaar als ik het goed heb. En? Nee, nee, nee, nee, ik ben alweer 22 jaar. Oh, oké. Okay. Ja, dan, dan, dat staat dan verkeerd bij mij, maar dat uh, maakt helemaal niks uit. Uh, nog steeds de jongste ambassadeur van Pride at the Beach? Nee, dat is tegenwoordig uh, Wendy Moore. Die is net iets jonger dan ik. Oké. Okay. Uh, dus ik kan me helaas niet meer zelf de jongste noemen. Oké, okay, oké. Okay. Nou, om, uh, om dan maar even de, bij de eerste vraag te beginnen. Uh, welke rol neem je zelf in, bij de organisatie? Um, nou, ik heb. Ik heb, uh, vind ik altijd zelf een van de mooiere rollen. Alle rollen zijn belangrijk, uh, alleen sommige rollen zijn weggelegd voor andere mensen. Ik ben niet zo van de regeling en de vergunning aan het vragen. We hebben geweldige mensen die daar heel goed in zijn. Alleen, ik mag lekker het entertainment verzorgen tijdens de Pride tijd en daar ben ik heel blij mee. Oké, okay, en dat, dat doe je natuurlijk uh, en, en niet alleen. Uh, de verzameling, moet je dan ook zelf uh, zorgen dat je die mensen om je heen verzamelt voor die uh, entertainment? Uh, Nee, gelukkig uh, de artiesten die bij ons optreden, dat doen we in samenwerking met Pride Amsterdam. Uh, dus daar hebben we heel veel concurrentie over wie er komt optreden en die helpen daar heel erg mee. Ja, ja, ja. en ooit uh, dat je betrokken bent bij Pride at the Beach betekent dat je er ook uh, de, zelf wat mee hebt. Dat, dat, dat lijkt me, oh. denk ik wel. Uh, wat is je persoonlijke inspiratie om uh, met Pride bezig te zijn? Uh, kom je er al vaak bijvoorbeeld? Um, nou ja, ik ben opgegroeid in Zandvoort um, rond een tijd dat eigenlijk het hele LHBTQI leven was weggevallen. Um, ik hoor van uh, Waar doe je dan mensen. op als je zegt wegvallen? Um, nou ja, ik hoor van oudere mensen in Zandvoort en ook van mijn moeder dat vroeger rond de jaren negentig een heel leuk uitgaansleven was in Zandvoort. Dat heel hm. gamemijnend en vriendelijk was. Ja. En rond de jaren 2000 was dat helemaal weggevallen en was het eigenlijk weer een taboe als je idee was in Zandvoort. Um, dus ik ben opgegroeid met het stigma dat het allemaal een beetje, ja, het is er dus wel. Was, maar het was niet het, meer zo zichtbaar, misschien doe je daar. Het, het was niet meer zo zichtbaar, alles was in één keer weggevallen. Alle leuke, leuke strandtenten en clubs en discotheken in Zandvoort, die waren allemaal in één keer gesloten. En wanneer, en wanneer kwam dan zeg maar bij jezelf dat punt van uh, ik ga er zelf wat aan doen? Um, nou ja, tijdens de eerste tijd, uh, toen het werd aangekomen, dacht ik eigenlijk eerst dat het een grap was, want ik had wel ah, eens, nou, wat gaat het nou doen? Want het werd heel grappig aankomt op 1 april uit. Oké. Okay. Uh, dus bij de eerste tijd ben ik er heel laat bij gekomen, ben wel blij dat ik erbij ben gekomen en uh, op die manier... Kan ik er hopelijk voor zorgen dat de bewustwording in Zandvoort weer steeds groter wordt, waardoor kinderen die nu erop groeien het makkelijker en makkelijker krijgen? Ja, ja, ja, en uh, de, de, hoe heb je dat dan zelf ervaren? Want de Pride is nu zo'n zo vijf jaar in Zandvoort. Zie je Zandvoort. dat het echt verbetert? Dat Zandvoort ook op andere vlakken ja, LHBTI-vriendelijker wordt? Ik zie dat het zeer zeker verbetert um, in Zandvoort. Alles komt naar de Pride. Je krijgt mensen natuurlijk van buiten Zandvoort naar de Pride bij ons toe, maar ja. mensen van het kamp. Met de rijken, die komen gewoon lekker allemaal samen naar het dorp toe. En uh, buiten dat het ook een leuk feestje is, educateer je ze dus ook weer een beetje over ja. wie wij zijn. Ja, ja. en dan uh, om even een uitstapje te maken naar het programma van komende zomer. Ja, dat is al ja, over een ja. maand natuurlijk, Kenneth. Met nieuwe Pride at the Beach. Uh, kun jij ons al wat uh, meer vertellen over het programma? Um, Precieze details kan ik niet vertellen. Uh, het is natuurlijk ons jubileumfeest, dus we maken het wel zo groot mogelijk als we kunnen met de kansen ja. restricties. Um, we gaan er dus zeer zeker feestje van maken, het wordt wel iets anders dan andere jaren. Oké, okay, ja, want uh, wat wel bekend was, is dat die parade langs de boulevard waarschijnlijk uh, ook dit jaar niet door kan gaan. Proberen jullie daar misschien toch nog een andere invulling aan te geven? Uh, ja, dat... dat dat, dat zijn van die, die na de corona gerelateerde dingen. Ja. ja. Dat ligt buiten onze hand. Wij zouden heel graag willen dat dat door kon gaan. Maar dat, dat, dat, dat, dat, als, dat, als het niet mag, dan kunnen we dat gewoon helaas echt niet doen. Ja, ja en uh, inderdaad, ondanks dat jullie steeds rekening met uh, hebben moeten houden de afgelopen maanden. Uh, met die coronatijd, uh, hoe heb je dat zelf ervaren in de organisatie? Zijn de voorbereidingen zeg maar, gewoon naar wens verlopen? Of had je gedacht van... Uh, het, het heeft ons toch wel erg in de weg gezeten, die onzekerheid. Um, nou ja, voorbereidingen troffen we natuurlijk wel. De meeste voorbereidingen gelijk het jaar um, als de Pride stopt. Uh, als we klaar zijn met een Pride weer, dan hebben we de evaluatietijd. En dan beginnen we eigenlijk al gelijk een maand, twee maanden daarna weer met de lichte voorbereidingen voor het jaar daarna. Um, dus dat is iets wat het hele jaar gewoon lopend is. Ja. Het was, het was, er zijn plannen gemaakt en er zijn plannen gemaakt voor worst case scenario en er zijn plannen gemaakt voor best case scenario. En niet alsof we in één keer vorige maand zoiets hadden, zoals jullie gaan er weer voor. <laughs> ja, nee, precies, inderdaad. En uh, je, je refereerde aan het begin al aan, het is natuurlijk gewoon een, eigenlijk een directe verbinding met uh, Pride Amsterdam. Uh, dat vragen we elke week aan een uh, ambassadeur van jullie organisatie. Waarin onderscheidt Pride at the Beach zich? Uh, Pride of Beach heeft een hele vrije open setting Die heel uitnodigend is voor iedereen. Mensen die Amsterdam nog net iets uh, druk misschien vinden. Voelen zich snel nou heel, heel, heel erg welkom in Zandvoort, hoor ik. Ja, ja, ja. ja. En uh, de, de, de, het wordt in steeds meer plekken in Nederland. En ook in de regio wordt een Pride georganiseerd. Um, mm -hmm. uh, vind je dat daar in het algemeen nog wat dingen aan verbeterd kunnen worden? Om het uh, inclusiever te maken bijvoorbeeld? Um, ja, we werken er heel hard aan om iedereen er altijd zo goed mogelijk bij te betrekken. Uh, dus als mensen ideeën hebben over inclusiviteit die beter altijd kan, dan staan we daar ook zeer zeker voor open om het gewoon serieus aan te horen. Ja, ja. en uh, wat versta je zelf onder inclusief? Um, wat ik zelf onder inclusief sta, dat iedereen gewoon zich veilig en fijn voelt bij het feest dat we organiseren. Als iemand een puntje kan aanschrijven waar ze zichzelf misschien onprettig bij voelen of beter kan. Dan bieden wij daar een luisteraar naar en dan proberen we er alles in onze macht eraan te doen dat iedereen zich vrijmaakt. Ja, ja, ja, ja. En, en dat het, het wordt natuurlijk, Pride wordt gezien als een feest, maar het is eigenlijk ook nog steeds een uh, protest natuurlijk, want er is nog Klopt. veel te doen en ook in Nederland. Uh, wat denk je dat, dat ze hier in de regio uh, de qua vanuit de gemeente zouden kunnen verbeteren om het uh, ook gewoon structureel uh, uh, zichtbaar te maken? Uh, nou de gemeente in Zandvoort die maakt het heel gelukkig al beter. Uh, er zijn mensen in de gemeenteraad die heel erg uh, lhbtqi plus mijnend zijn. Um, dus dat, dat, dat helpt al heel erg mee. Dat, dat, dat de gedachte bij de gemeente ligt wel al op een goede plek al. Ja, oké. Okay. En dus, dus, dus, dus daar zit wel uh, het vertrouwen, zeg maar. Er is natuurlijk ook mm -hmm. een uh, regenboogzeverenpad. De gemeente hangt de vlag uit op uh, zondag. Uh, afgelopen cool. keer natuurlijk. Uh, dat zijn vaak gewoon statements en symbolische acties. Uh, de, hoe, hoe zie jij dan uh, bijvoorbeeld voorlichting op scholen? Over het thema. <coughs> voorlichting op scholen. Ik weet dat een van onze andere ambassadeurs daarmee bezig is. Om dat voor elkaar te krijgen dat dat steeds meer gebeurt. Mm -hmm. uh, dus dat is een lopend project. Oké. Okay. En uh, daar kunnen jullie natuurlijk ook, omdat jullie vanuit deze organisatie komen, misschien makkelijker invloed op hebben. Ja. Ja, ja, ja. Oké, okay, uh, dat is dan uh, zo duidelijk. En uh, nog het uh, laatste puntje: misschien wat mensen thuis uh, moeten weten om uh, naar de Pride at the Beach te komen komende zomer. Waarom is het zo leuk of belangrijk? Uh, nou, waarom het leuk is, ik zou zeggen: voel je vrij, neem een cocktail of een mocktail in je hand en hier gewoon leuk met ons het een feestje in het leven dat dus je kan zijn wie je wilt zijn en waarom het zo belangrijk is uh, in Nederland is nog we zijn er nog niet um, helemaal dus daarom moeten we ook nog steeds pride hebben uh, pride is natuurlijk een leuk feestje maar het is ook altijd een protest en het is ook om mensen te educeren over wie we zijn. Oké, okay, ja dat dus is daarom denk ik is pride uh... ook zo belangrijk. Dat is, uh, dat is denk ik helder. Ik uh, wens je nog veel succes uh, de komende weken met de laatste voorbereidingen. En alvast uh, uh, ja, veel plezier in, uh, op uh, de 2 augustus. Dankjewel. Ja, het gaat sowieso een knaller van een feest worden. Nou, dat, uh, dat staat genoteerd. En nog een uh, fijn weekend en uh, hopelijk een uh, zonnige zomer. En nog een heel fijn weekend. Okay. En uh, de, Maandag hebben wij nog in de uitzending ook Rainbow Radio Zandvoort van 12 tot 2. En dan praten we verder over het programma van... Pride at the Beach. Zometeen hebben we onze vlinders in de buik... want dan gaan we het hebben over de landelijke vlindertelling. Um, we gaan nu even luisteren naar een toepasselijk nummer van Clouseau... met 1 miljoen vlinders. Ja. En ik wist niets af van haar bestaan Ik heb vannacht de liefde gedronken En ik werd dronken, oh zo dronken Ik werd dronken, stom dronken van haar Mijn hart stond open en zij ging naar binnen Iets wat sinds eeuwen niet meer was gebeurd Overmand door zoveel emotie Vervuld van hartstocht Verlost van twijfels Vond ik mijn rust ver weg van de sleur Liefde is een miljoen vlinders In je buik of in je hoofd Liefde is een miljoen vlinders ze blijven of ze gaan dood. Is er iemand die me kan helpen? Is er iemand die me begrijpt? Ze wil me. Leren. Goed is, hebben we nu aan de lijn in de Karatstad. Klopt dat? Ja, dat klopt. Goedemorgen. Dit was wel een heel toepasselijk nummer. hè? Zeker, ja, heel leuk. Ik, gaan we naar de miljoen vlinders toe? Dan gaan we zo uh, ontdekken. <lacht> um, nou, we gaan aandacht besteden aan de dertiende landelijke vlinderteldag. Ik moet je eerlijk zeggen, dat voordat ik dit persbericht kreeg, daar eigenlijk nog niet van gehoord had. Maar uh, al lezende, toen dacht ik, ja, dat is eigenlijk best wel een, uh, een belangrijk onderwerp. Maar omdat vlinders belangrijk zijn voor ons milieu daar gaan we het zo ook even over hebben maar mijn eerste vraag is altijd hoe kom jij aan die passie voor vlinders want je moet toch wel iets hebben met die vlinders ja zeker, wat, wat ik zo bijzonder vind is dat uh, vlinders eigenlijk altijd en overal zijn ze vliegen in je tuin, je ziet ze in het park je ziet ze in de duinen, eigenlijk overal waar je komt vliegen ze wel rond maar ze hebben wel een hele bijzondere levenscyclus. er zijn natuurlijk eerste rups en ja, eitjes en rupsen en poppen, die kom je eigenlijk veel minder tegen. En dat vind ik dan altijd zo bijzonder dat als je een vlinder ziet vliegen... dat je weet dat die hele ziekte daaraan vooraf gegaan is. En dat het zorgt dat ik gefascineerd blijf. Was je dat op school al? Heb je dat in het onderwijs meegekregen? Of heb je dat van je ja. ouders of van vrienden? Eigenlijk ja, het zat het denk ik wel gewoon in mezelf, maar inderdaad ook uh, van huis uit wel uh, meegekregen. Dus het zat er altijd al wel een beetje in. Ja, want meestal moet er iemand zijn die je dan op het spoor brengt van zoiets, hè? Ja, precies. Ja, ja dat is uh, ja, zeker zo. Zoals jij nu mij op het spoor hebt gebracht van, het, uh, van de Vlinders. Ja. Dus uh, we gaan uh, drie vandaag is de eerste dag en dat gaat door tot 25 juli. Waarom zijn vlinders eigenlijk zo belangrijk voor ons milieu? Uh, nou, ze zijn belangrijk omdat ze een indicator zijn van hoe het met de natuur gaat. Dus daar waar veel vlinders komen, uh, voorkomen, daar gaat het goed met de natuur. En daar waar weinig vlinders vliegen of daar waar iets uh, misgaat, bijvoorbeeld met waterkwaliteit of met de bodem, dan zijn vlinders ook de eerste soorten die verdwijnen. Dus ze vertellen ons echt iets over onze leefomgeving en hoe gezond die is. En andersom, als wij dus ook vlinders beschermen... dan beschermen we dus ook direct onze leefomgeving. Dus dat is... Uh, uh, ja, door vlinders te beschermen doe je ook uh, heel veel... voor allerlei andere soorten planten en dieren. Scheelt het nog waar je in welke provincie of in welke streek je zit... voor meer ja, of minder zeker. vlinders? Ja, het is, uh, dat is zeker. En dat, is, uh, uh, dat zien we ook eigenlijk elk jaar in de tuinvlindertelling. Dit jaar is de dertiende editie... Uh, en we zien... Uh, het, het verschilt ook heel erg van jaar tot jaar. Soms is het juist zo dat, je, dat er in het zuiden bijvoorbeeld... Uh, daar vliegen veel koninginnenpaarsjes. Nou, die kom je in het noorden niet zo gauw tegen. Andersom was het vorig jaar en het jaar daarvoor in het zuiden zo droog en warm... dat daardoor juist minder vlinders vlogen En dat er juist boven de rivieren weer meer verschillende soorten te zien waren. En zo zien we eigenlijk elk jaar lokale verschillen. En dat is ook de reden dat we deze tuinvlindertelling... ieder jaar weer opnieuw organiseren. Want ja. we willen dat graag in de gaten houden. Ja. Nou zie ik in mijn tuin volgens mij vroeger... Ik, ik, dat zie ik tegenwoordig niet zo goed meer. Ik let er ook niet zo goed op, eerlijk gezegd. Maar vroeger zag ik volgens mij vlinders alom, Maar in mijn tuin zie ik eh, volgens mij nauwelijks vlinders meer. Wat is er mis met mijn tuin? Of nou, wat dat kan is er mis sowieso, zijn? Uh, dat is sowieso de tendens he, van de afgelopen 50 jaar... ...zijn uh, de aantallen vlinders met ongeveer 80% afgenomen. Dus dat zijn echt wel cijfers die gewoon heel heftig zijn. En dat is dus ook wel echt zo. Hè? Vroeger was alles beter. Maar voor vlinders geldt dat echt. Er zijn er nu ook gewoon veel minder. Dus er is niet per se iets mis met je tuin. Als je een groene tuin hebt met veel uh, natuurlijke planten... ...met veel planten waar vlinders nectar kunnen vinden... ...dan zouden ze daar in principe moeten komen. Maar we zien dus ook echt, ja, het, is, het neemt gewoon uh, dramatisch af... En uh, ja, dat, dat is wel echt iets uh, wat mensen die al langer naar vlinders kijken ook gewoon zien. Het wordt nou, gewoon steeds kun je, minder. Kun je ook aantallen noemen? Hoe was het bijvoorbeeld 13 jaar geleden of langer geleden? Hoeveel vlinders werden er toen geteld en bijvoorbeeld vorig jaar? Nou, nou dat zijn een beetje. 10 jaar is een beetje een te korte termijn eigenlijk om iets over aantallen te zeggen. Want okay. vlinders zijn natuurlijk ook heel erg weersafhankelijk. Hè? Als, mooi, als je een mooie zomer hebt, vliegen er veel vlinders. Als je een beetje een koele, natte zomer hebt, vliegen er weinig vlinders. Maar dat zegt natuurlijk niet per se iets over. Aantalsverandering, dat zegt meer iets over het weer. Dus als we echt naar aantallen willen kijken, dan, uh, dan kunnen we beter kijken over termijnen zeg maar, van 50 jaar en langer. Ja. Maar wat, wat wij bijvoorbeeld zien is, uh, ja, als je kijkt naar tellingen uh, van, van langer geleden en een zomer als nu. We hebben een koude winter gehad, dat is best goed voor vlinders, want dan hebben ze weinig last van uh, schimmels en bacteriën. Uh, we hebben een koel cool en nat voorjaar gehad, dat is ook heel goed. Want dan zijn de meeste vlinders rups, dus ze hebben veel te eten gehad. Dus het zou dit jaar uh, best wel goed moeten zijn. En wat we eigenlijk dan de laatste jaren zien, is als de omstandigheden goed zijn, zien we toch maar heel weinig. En dat betekent dus dat die aantallen echt afnemen. En daarom maken we ons ook best wel zorgen over. Uh, wat, is, uh, wat heeft de klimaatverandering uh, van invloed op het uh, vlinderbestand? Dat zorgt er vooral voor dat, uh, uh, dat soorten verschuiven. Dus we krijgen soorten die normaal gesproken echt alleen maar in landen ten zuiden van ons voorkwamen. Uh, in Frankrijk, in Spanje. En die dan misschien heel sporadisch wel eens een keer werden gezien in Nederland. Ja, die zien we nu steeds vaker. Die schuiven langzaam op. En andersom soorten die echt van het noorden afhankelijk zijn. Die, uh, uh, die verdwijnen bij ons, want het wordt te warm. Ik heb wel eens gehoord van een uh, deskundige op allerlei gebieden dat als soorten beesten verdwijnen... dan hebben ze zich onvoldoende kunnen aanpassen... aan de veranderende omstandigheden. Ja, en dan moet, je die, dan moet je die dieren zich maar aanpassen. Dat is eigenlijk een beetje de stelling. Precies. Je kunt hem ook andersom stellen en zeggen... het verandert te snel. Ja. En daardoor kunnen de dieren zich niet meer aanpassen... en verdwijnen ze dus. Maar wat, wat merken we ervan in de praktijk, zeg maar... in onze omgeving? Buiten dat, we... dat het leuke dieren zijn... Om te... het zijn dieren ja. toch, hè? Ja dat soorten die zich snel kunnen aanpassen... dus de, de, de uh, algemene soorten, zeg maar... generalisten noemen wij dat ook wel... die kunnen zich makkelijk en snel aanpassen... die gaan heel snel overheersen. En de specialisten die bijzonder zijn en zeldzaam en symbool staan voor een gezonde natuur... die verdwijnen. Ja. Dat is eigenlijk wat er dan gebeurt. Je ja, ik... krijgt heel veel van hetzelfde. Dat is een beetje... Ja. Uh... ja, ik vind het sowieso zonde... want het is gewoon uh, leuk om naar te kijken. Maar wat kan ik nou in mijn tuin... Wij wonen in Zandvoort. Wij hebben, we hebben wel eens wat struiken gehad in mijn tuin. En die vonden de hetten ook heerlijk. Uh, ja. Wat zijn nou vlindervriendelijke struiken die niet hetvriendelijk zijn? Wat zou ik in mijn tuin kunnen planten zodat ik meer vlinders krijg? Ja, nou eigenlijk alles wat, uh, wat nectar geeft. Dus planten die bloeien met bloemen waar nectar in zit. En dat kun je het beste even gewoon vragen bij een tuincentrum of bij een lokale kweker... want die hebben daar uh, over het algemeen heel ja. veel bestand van. Nou, Vlindestruik is misschien wel de, de bekendste... maar ook uh, kappenstaart, zonnehoed, lavendel, marjolijn... er zijn heel erg veel verschillende nectarplanten die je in je tuin kan zetten. Dus kies ook vooral wat je zelf leuk vindt, zeg ik altijd. Ja, maar ik heb ook begrepen van iemand dat de vlindervriendelijke struik... dat die ook heel erg smakelijk is voor herten. En die hebben we hier nogal... En voordat er een vlinder komt, zijn die uh, struiken al, uh, al opgereten, zeg maar. En dan zou je... De persoon waarmee u belt, heeft tijdelijk geen bereik. U kunt het dan... zo dadelijk uh. nogmaals proberen. Dat is... Uh... Dat is uh... dan gaan we het nogmaals proberen, uh, Ja, we hebben denk... even een storingje. Ik denk dat de vlinders de lijn kapen, of niet? Ik denk, ja. Cor gaat het nog een keer proberen. Het <laughs> kan natuurlijk zijn dat het er goed op is of zo. Ja. Nou ja, zo erg is dus de toestand van de Vlinders. Ja, dat is dramatisch. Zelfs, zelfs de persoon die gaat... Uh... Maar dan stel ik voor, misschien... Uh, we gaan opnieuw verbinding zoeken, neem ik aan, Cor. Ja, dat en dan is, misschien een uh, muziekje of zo. Dat is bezig, inderdaad. Uh, nou ja, we wilden natuurlijk ook deze uitzending... eigenlijk nog een politiek tintje geven, Gert. Uh, ja, daar oh, dat... kan jij misschien even wat over ja, vertellen. Ja, dat, uh, dat was ik eigenlijk een beetje vergeten. We hebben natuurlijk naar aanleiding van alle vvd perikelen afgelopen weken... Uh, we hebben regelmatig aandacht... Pardon, cor? Ik zit weer terug. We de lijn wordt weer teruggezet. Wat je wilde zeggen, Gert, is dat we... De, Oké. Okay. De uh, op... Ja, we gaan even verder met het interview over de vlindertelling. Gert, ik geef jou weer het woord. Is Irene, ben je weer aan de lijn? Ja, ik ben er weer. Er ging even iets mis. Je hebt wel bel, goed, toch? Hè? Ja hoor, ja, ik sta alleen midden in een natuurgebied. Dus misschien is het, uh, het bereik niet helemaal ideaal. Oké, okay, je bent nu vlinders aan het tellen? Ja, zeker. Ik ben in de Millingenwaard, vlakbij Nijmegen, vlinders aan het treffen. Oké. Nou hebben we begrepen dat er in Zandvoort ook een werkgroep is namens de Vlindersstichting. Klopt. Zijn er in Zandvoort door de duinen en de zee andere soorten vlinders dan in de rest van het land? En zo ja, welke vlinders kunnen wij hier treffen? Ja, dat is zeker zo. In, uh, in jullie regio zitten natuurlijk de vlinders van de duinen... die wij hier uh, in het binnenland we helemaal niet hebben. Ja. Uh, en die beginnen ook heel vaak met het woord uh, duin. Dus duin, parelmoor, vlinder, bijvoorbeeld eentje. Uh, en de uh, komma. Veel in de duinen voor. Ja. Uh, duin. dus de verbinding valt dus weer een beetje weg. Volgens mij oh. sta jij niet op een plek waar uh, de verbinding goed is. Nee, ik zal even... Dat is dan weer het nadeel. Wel vlinders, maar niet. geen bereik, hè? Ja, precies. Hey. Ja. <laughs> Je kunt niet alles hebben. Nee, zo is het. Nee. Maar we gaan verder. Ga. Ja. Um, ja, de... De, de vlinders de, is de, zandvoort. Ja, de vlinders die in de duinen voorkomen, die zul je niet zo heel snel in je tuin zien. Want die zijn ook wel echt gebonden aan uh, de planten die in de duinen groeien... en de omstandigheden die je in de duinen hebt. Maar wandelingetjes door de duinen zorgt wel voor uh, uh, uh, heel andere vlindersoorten... Inderdaad, dan soorten die in je tuin rondvliegen. Ja. En zijn er in Zandvoort veel vlinders? Hebben we een actieve werkgroep? Ja, zeker. Ja, de werkgroep is actief. En sowieso is het, uh, het kustgebied uh, altijd interessant, omdat daar dus wel veel... ...bijzondere duinvlinders voorkomen. Dus zeker voor de mensen zoals wij... ...die in het binnenland wonen... ...is het altijd uh, hartstikke leuk en interessant om, om te zien. Ja, ja wij, zijn, wij hebben natuurlijk een stenen tuin. Heel veel tegels. En we hebben juist voorgenomen... ...om daar wat meer groen in aan te brengen. Dus, uh, ja. en toen kwam dit bericht... ...en toen dacht ik, nou, dan moet ik ook wel... Uh, ...vlindervriendelijke planten gaan aanschaffen. Dan ga ik voor naar het tuincentrum toe... ...om het ja. te laten oriënteren. Uh, wat is de meest geziene vlinder... Uh, vorig jaar is de Atalanta het meest geteld tijdens de tuinvlindertelling. En dat is al jaren zo? Nee, dat, dat wisselt. Uh, en in de dertien jaar dat we deze telling organiseren is de Kleine Vos het vaakste uh, de winnaar geworden. Ja. Maar die is de laatste jaren heel erg achteruit gegaan. En We weten eigenlijk niet zo goed waarom dat is. Dat zijn we ook nog aan het onderzoeken. En we hopen ook dat de gegevens uit de tuinvlindertelling ons daar meer over gaan vertellen. Mm -hmm. um, uh, die heeft vorig jaar niet eens de top 10 gehaald. Dagbouwoog is ook eentje die vaak hoog scoort. En de koolwitjes, en dit kennen de meeste mensen wel, hè? die witte vrienden ja. die je wel door de tuin zit, die, die die ziet zijn ook altijd, uh, uh, Ja, die zitten ook altijd wel in de top 5. En wat is jouw favoriete? Mijn favoriete is de Dagbouwoog. Die, uh, dat vind ik echt de allermooiste. Heel ja. mooi getekend. En uh, ja, daar word ik altijd blij van als het is. Helaas is het radio, dus kunnen we geen plaatje laten zien. De persoon zien, waarmee u maar ja. gaat het Maar gaat niet uh, fout. Ik kan vertellen dat dat een hele mooie vlinder is. Ik wilde net eigenlijk nog even een ja. vraag stellen. Uh, als de verbinding het stand houdt, uh, dat lijkt niet te gebeuren. Nou ja, ik uh, was ja. natuurlijk wel benieuwd naar uh, wat zij dan zo al tegenkomt. Want Nijmegen is natuurlijk een heel ander natuurgebied. Uh, ja. Ja. Dan hier. Nou, maar inderdaad, Gertje, je hebt gelijk. Ook, uh, als, ik, als ik door de duinen loop hier regelmatig, dan zie ik nauwelijks vlinders. Als ik nee, op let. Eigenlijk eerlijk gezegd, nee. Maar nou moet ook eerlijk zeggen dat ik ze niet zie. Maar mijn vrouw ziet ze ook niet. En dat is dan toch wel een graadmeter voor mij. Ja, Want, ja. We hebben het de laatste week na de persregel, natuurlijk regelmatig over gehad. Of, hoe zit het hier met de vlinders? Want ik vond het al hele leuke beestjes. Maar zij ziet ze ook niet. Dus we gaan uh, wel wat doen eraan. Ja. En, uh, dus dat had ik nog willen vragen. Misschien dat we nog uh, verbinding kunnen krijgen. Cor, wat denk je? Gaat het ik, nog een keer ik, lukken? ik denk dat we uh, moeten afsluiten, ook gezien de tijd. Oké, okay. dan wil ik nog even mijn opmerking ja. maken over de VVD. Want wij hebben natuurlijk geprobeerd... gezien de prikkelen binnen de VVD... Uh, de voorzitter of andere belanghebbende bestuursleden van de VVD... hier te krijgen. Maar uh, er was, en dat snap ik eigenlijk ook wel niet direct belangstelling voor gezien alle commotie. Ze kiezen nu voor de rust. En we hebben afgesproken dat we in september... als de kandidatenlijst uh, klaar moet zijn... dat we dan weer met elkaar contact hebben. Het is nu een recess, dus er gebeurt nu weinig. Wordt het een uh, rustige zomer, Gert? Voor de, voor, ik, ik hoop het wel, maar ik denk dat de VVD nog wel wat uh, te doen heeft. Want daar is het toch een aardige scheuring. Ja, ik was wel erg benieuwd nu het uh, nieuws zo vers ja. in het geheugen zit... waar dan de overwegingen zitten. Maar uh, ja. we moeten wachten tot september. Ja, de overwegingen zijn uitsluitend dat men op dit moment zegt van... even niet en uh, niet nog meer uh, reuring. En ik moet eerlijk zeggen, ik snap dat ook wel een beetje. Vanuit onze positie heb ik liever dat ze alles eruit gooien. Dat we jullie snappen. Maar ja, zij hebben andere belangen. Dus, en dat snap ik ook wel weer. Dus even geen VVD. Ja, Komen we in september mee terug. Maar we gaan het zometeen hebben over het uh, gemaal in Halfweg. Dus dat uh, compenseert denk ik goed. Zeker. Um, uh, ook super interessant. Enthousiaste vrijwilliger Ruud Wever praten we zometeen mee. We gaan eerst even luisteren naar een, een flinke portie muziek. Eerst is dat Chris Ria met The Beach. En daarna kun je genieten van de muziek van de Doobie Brothers. Tot zometeen bij Goedemorgen Zandvoort. ZFM. Goedemorgen, Zandvoort. Ja, met deze muziek, de Doobie Brothers Steamer Lane Breakdown. Ja, daar je wel lekker, kom je wel lekker de ochtend mee door. We praten met Ruud Wever, vrijwilliger bij het Stoomgemaal in Halfweg. Goedemorgen. Goedemorgen, En ja, het bijzondere weekend, denk ik zo, die voor de deur staat, want jullie gaan eindelijk weer open na die lange tijd van geloten, gesloten te wezen zijn. Uh, Dat klopt, ja. Vanwege de ja. corona-omstandigheden. Wat hebben jullie uh, in die tijd, als jullie gesloten waren, uh, zijn jullie als vrijwilligers toch nog bezig geweest? Jazeker, want het onderhoud aan een, uh, zeg maar een historisch stoomgemaal. Het uh, stoomgemaal halfweg is het de oudste en grootste nog werkende stoomgemaal ja. ter wereld. Het instand houden van zo'n uh, uh, erfgoed, dat uh, vergt toch het nodige werk continu eigenlijk. Dus uh, elke woensdag en zaterdag zijn toch vaak onze vrijwilligers aanwezig om onderhoud te plegen, En te zorgen dat de installatie in, tip-top uh, in orde is om uh, te gaan draaien als we weer publiek mogen ontvangen. Ze ja, en... dus hebben heel veel werk verricht in af, de afgelopen tijd. Het bestuur zelf heeft veel uh, werk verricht om ook ons aan te passen aan de moderne tijd. We hebben ja. een audio tour ontwikkeld, zoals, zodat mensen ook uh, zonder, dat we, uh, uh, zonder hun gids weet het, naar het, uh, het gemaal kunnen komen... en kunnen horen en zien wat, er, uh, uh, wat een bewerkend stoomgemaal allemaal inhoudt. Ja, ja, ja. En uh, de, de, de, uw persoonlijke rol binnen die organisatie, kunt u die beschrijven? Ik ben lid van het bestuur en ben uh, eigenlijk uh, uh, voor de communicatie NPR, en PR uh, verantwoordelijk. Dus, dus ik, daar bemoeien mij ik, uh, het meeste mee. Maar ik, uh, ik ben natuurlijk ook als vrijwilliger regelmatig in het uh, stoomgemaal aanwezig. En uh, het is altijd weer iets uh, ja, toch unieks als je daar bent ja. en het alles draait, sist en stoomt en, en bruist. En dat uh, is altijd toch een, een unieke ervaring, een, een ja. echte stoomervaring. Ja, en uh, de, de, u, u zei het net al eventjes: dat, dat onderhoud dat gewoon onverminderd uh, door is gegaan. Wat houdt het dat dan gaat, precies uh, in? Want, uh, nou ja, dat onderhoud dat betekent dus ja dat alle installaties moeten voortdurend uh, uh, goed uh, draaiend blijven houden. En het uh, betekent ook bijvoorbeeld dat uh, ja, de vrijwilligers die we hebben, dat zijn vaak mensen toch op leeftijd. Want ja, ja. het werken met een stoommachine is uh, toch iets wat uh, langzamerhand toch uit beeld verdwijnt. En je hebt continu toch nieuwe mensen nodig. Uh, die dus uh, worden opgeleid om weer met de uh, stoomketel om te kunnen gaan. Om uh, te zorgen dat er voldoende stoom wordt geproduceerd om uiteindelijk de stoommachine te kunnen laten draaien. Ja. En ook het draaien van zo'n machine is het continu aandacht. En uh, te zorgen dat die dat niet ergens vastloopt, of dat niet ergens iets fout gaat. Dus ja, en, en hoe... en onze vrijwilligers zijn natuurlijk daar continu mee bezig. En het is ook steeds weer een, een zorg om te zorgen dat je voldoende vrijwilligers houdt om dat te kunnen blijven doen. Ja, ja, zo meteen nog even terug naar wat mensen kunnen verwachten... Uh, nu het museum weer opengaat. Maar nog even bij die vrijwilligers. Uh, de, de, zoeken jullie nog mensen? Of zijn jullie voortdurend dat aan het werven eigenlijk? Op dit moment uh, hebben we voor, voor zeg maar, de komende maanden hebben we even voldoende mensen. Maar ja, uh, veel van onze vrijwilligers zijn toch mensen op een zekere leeftijd. Dus uh, ja, ja, daar verdwijnen er toch wel mensen mee die het, die het nog niet meer aankunnen. Dus wij zijn eigenlijk wel continu op zoek naar nieuwe mensen die ook een beetje een technische achtergrond hebben. En ja. misschien zelfs ooit uh, met uh, stoommachines hebben gewerkt, bijvoorbeeld op, op schepen of, uh, of, uh, of centrales. Uh, uh, die zijn altijd welkom om zich uh, te melden ja. en uh, om dan misschien in de komende tijd ook uh, als uh, vrijwilliger te kunnen worden opgeleid in het... Uh, ...kunnen bemannen en in stand houden van een uh, stoommachine. Ja, zo, zoals u zegt, is dus een beetje kennis uh, van, uh, van de technische kant uh, wel gewenst. Uh, kunnen jullie mensen die kennis ook bijbrengen? Is het ook zeg maar, een soort ja, ja, project? Dat, uh, uh... Ja, ja ze krijgen, uh, mensen die uh, nieuw bij ons komen, die nog niet zo erg in die techniek uh, bedreven zijn, die krijgen een opleiding. Dus die worden uh, echt getraind hoe je weet het, een, een, een ketel moet stoken... Uh, met kolen en hoe je dat goed doet, dat je uh, voldoende uh, druk krijgt en dat je dus uiteindelijk ook voldoende stoom produceert om vervolgens dus die stoommachine te kunnen starten. Dus en ook in het, uh, uh, ze hebben het bemannen en uh, onderhouden van die stoommachine krijgen mensen die nieuw zijn, krijgen daarin een opleiding. Ja, oké. Okay. Uh, nou, jullie pand uh, uh, in halfweg, het uh, uh, gaat weer, uh, de, de, draait gaat weer op. op stoom vanaf vandaag. Vanaf half twaalf? Ja, vanaf, vanaf half twaalf gaan we weer open tot half vijf en ook morgen. En dat geldt eigenlijk voor de komende maanden elk eerste volle weekend van de maand. In de, tot en met november, tot en met 7 november zijn we dus uh, uh, elk eerste volle weekend van de maand... ...zijn we tussen half twaalf en half vijf geopend. En draaien we dus ook onder stoom. En dat is zoals gezegd ja. een, een, een unieke ervaring als je dat een keertje meemaakt. Ja, jullie stonden ook... Uh bekend als de, de, de, de, de, dat jullie natuurlijk rondleidingen gaven, dat bezoekers ook ja. uh, uh, kennis mee, met zich mee uh, kunnen brengen. Ja. Uh, en daar daar hebben kunnen... jullie nu een vervanging voor gevonden, hè? Nou ja, dus omdat uh, het, uh, het in de coronatijd moeilijker was om dat te doen, hebben we een audiotour ontwikkeld. Ja. En daarnaast hebben we uh, ook een lespakket ontwikkeld voor uh, de, de uh, groepen 7, 8 van de basisscholen. Zodat we ook uh, jongeren bekend kunnen maken met, uh, met het fenomeen stoom, maar ook met uh, uh, de ontwikkeling en de. de hoe het uh, Halen meer of de ja. gemeente Halen meer is ontstaan. uit de droogmaking van het, uh, het meer in ja. 1850. Want omstreeks diezelfde tijd is dus Stoomgemaal halfweg ook uh, mm -hmm. uh, gebouwd. En uh, van 1852 tot ongeveer 1977 heeft ze ook echt gewerkt. Als, uh, als, uh, als gemaal om de polder droog te blijven houden. Ja, ja. Waarom is dat eigenlijk zo belangrijk? Dat ook uh, juist jonge mensen daarover leren? Om, omdat ze eigenlijk geen idee hebben dat. Uh, een uh, groot deel van ons land en ook met name de gemeente waar het Stroomgemaan ligt, de gemeente Adelmeer, ligt 4,5 meter onder zeeniveau. En met de veranderende klimaatomstandigheden wordt het steeds belangrijker om te zorgen dat je niet alleen maar gedolgevoeten voeten hebt, maar ook gedolgevoeten voeten houdt in de toekomst. En daarvoor is... ...het waterbeheer, waarin dus vroeger stoomgemalen... ...maar momenteel natuurlijk gewoon elektrische gemalen... ...een belangrijke rol spelen. Toch belangrijk om te weten dat, dat, dat je daar continu aandacht aan moet besteden... ...aan de dijken, aan het waterbeheer... ...om te zorgen dat Nederland droog blijft. Ja, ja, en jullie zeggen, jullie begeleiden ook de... De, de kinderen van de basisschoolgroepen zijn, zijn er dan ook onder. Die zijn daar wel. Die zijn welkom. Die kunnen zich inschrijven op ons lespakket ja. en die kunnen dus ook met een met een, een brengen aan het gemaal okay. om dan zelf te zien hoe dat, hoe dat werkt. Ja, en uh, dan is, dan, uh, dan is dat natuurlijk volledig ingericht uh, op die doelgroepen. En hebben die, jullie uh, die doelgroep? Ja, die krijgen dan een, die krijgen dan wel een rondleiding. Want daarvoor is die oor audio Tour dan, dan niet zo uh, zeer geschikt. Maar die krijgt echt een rondleiding on op hun niveau. En met ook werkbladen waar ze dus uh, ook uh, uh, ja, wat bij worden gebracht over het belang van, uh, van waterbeheer. Okay. Met name uh, ook in de toekomst. Ja, en als, uh, als uh, gewone, ja, gewone, als uh, volwassen bezoeker, zeg maar. Uh, wat uh, kunnen die verwachten? Misschien die er best wel thuis op zitten te wachten van ik ga misschien morgen even langs. Nou ja, als je binnenkomt, weet het, uh, dan merk je waarschijnlijk al als de stoommachine is, is uh, gestart... dat het dat, uh, ja, hele gebouw dat uh, trilt dat, dat en dat, uh, dat bruist. En dat uh, ja, de, de geur van, uh, van, van stoom en de geur van, uh, van olie uh, voel je daar. Er is een smid, en met name voor jongen is dat heel, heel erg leuk. Een smid uh, in de smidse die dus uh, nog echt staal bewerkt, ja. eisen bewerkt waar bewerkt... Waar, je, waar kinderen ook mee kunnen doen, dus mee kunnen slaan op het, uh, op het warme ijs en het ijzer kunnen smeden. Uh, en, en dus kortom, het is, het is echt een, uh, iets waar... Het is een hele beleving. Een, een, een unieke sfeer waar je teruggebracht wordt eigenlijk ja. in uh, de ja. tijd van zo'n 150 jaar geleden. Nou, we, we konden net al wat meekrijgen, want volgens mij hoorden we en op dit moment weer een uh, machine op de achtergrond bezig. Dat klopt hè? Dat, dat klopt ja dat is uh, dat is wel het geluid van, van uh, onze stoommachine. Ik weet niet of jullie daar uh, een filmpje van hebben, maar ik, ik, ja, ik, ik, denk, beluister ik denk dat daar onze technicus uh, achter zit. Maar, uh, ik, ik, ik beluister het geluid van een stoommachine. Dat zou ja. best wel uh, ons kunnen zijn. Ja, ja, ja, ja, ja. Nou, dat, dat is een mooi, lekker toepasselijk. Um, de mensen die uh, willen langskomen, moeten die reserveren of kunnen die gewoon aankloppen? Die kunnen gewoon aankloppen. Uh, we houden wel het deurbeleid. Dus we, iedereen krijgt een schijf. En uh, we kunnen ongeveer maximaal 80 mensen tegelijkertijd uh, in het gemaal uh, weet het, uh, hebben. Wat de coronaregels betreft. Dus mensen krijgen bij de ingang een schijf. En na, af, na de rondgang die ze hebben gemaakt, moeten ze die weer inleveren. Zodat we continu weten dat er niet meer mensen binnen zijn dan uh, er mogen en binnen moet natuurlijk iedereen die niet tot hetzelfde huishouden uh, behoort toch anderhalve meter afstand be bewaren, maar dat is uh, goed gedaan via een eenrichtingslooproute okay. hoeft uh, niemand met elkaar in, uh, in contact te komen. Oké, okay, uh, dan nog uh, de, de afsluitend, uh, waar, waar kijkt u als vrijwilliger het meeste uit nu jullie weer open gaan? Nou ja, gewoon het feit dat er weer bezoek is en uh, dat er, uh, ja, we zijn vorig jaar, hebben we maar twee weekenden gedraaid. Normaal gesproken draaien we ongeveer een, een, een, zeven, acht weekenden per jaar draaien we. Dus zo tussen de 16 en de 20 dagen per jaar draaien we. En uh, sinds het begin van de coronacrisis hebben we maar uh, vier dagen gedraaid. En uh, het is ja. natuurlijk ontzettend fijn dat we nu weer voor de rest van het seizoen... weer hopelijk uh, zonder beperkingen weer open kunnen zijn voor het publiek. En uh, kijk, ieder vrijwilliger van het gemaal kijkt daar naar uit. Dat, uh, dat hopen wij... Uh, dat, dat, met... doen we voor, dat, dat doen we het voor je, voor het ja. weekend eigenlijk. Ja, ja. Dat, dat, uh, dat hopen wij met u. En uh, Ruud Wever vrijwilliger bij het Stoomgemaal in Halfweg... Uh, hartstikke bedankt. En uh, Graag gedaan. succes de komende weken. Dankjewel. Oké, okay. uh, meer informatie kunt u vinden op www.stoomgemaalhalfweg.nl en ga langs. En uh, deze omroep komt ook steeds meer op stoom. En we gaan even vrolijk dit uur uit met uh, Happy van Pharrell Williams. En dan zien we u zometeen terug... Bij het tweede uur van Goedemorgen Zandvoort. Leef het ritme van Zandvoort ook op internet: www.cfm-zandvoort.nl.